De Zimbabweanse oppositieleider Tsvangig is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn partij, de MDC. De oud-vakbondsleider lag sinds begin februari in kritieke toestand in een ziekenhuis. Hij leed aan darmkanker. De NAM moet binnen een week met nieuwe maatregelen komen... om de kans op aardbevingen te verkleinen. Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen... vanwege de drie aardbevingen van vorige week. Het Staatstoezicht heeft vanwege die bevingen code oranje uitgeroepen. De Georgische oud-president Saakashvili is van plan om ook in Nederland politiek actief te blijven. Hij is hierheen gekomen op basis van gezinshereniging. Hij is getrouwd met de Nederlandse en heeft hier twee kinderen. Hij was door de Oekraïnse regering het land uitgezet. Saakashvili wil zich blijven uitspreken tegen corruptie in Oekraïne, waar hij oppositieleider is.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 is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar 1 euro. Klik en klaar op MijnDomein.nl Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier. Een domeinnaam voor 1 euro? Klik en klaar op MijnDomein.nl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 Welkom terug. Vanavond hebben we twee prachtige affiches in de Champions League... met Real Madrid, Paris Saint-Germain en Porto tegen Liverpool. Ja, en die dan, die gaan we zo horen, die volgt voor ons uh, het eerste duel. En in de studio kijkt uh, nrc trainer Pepijn naar Porto tegen Liverpool... bij de Clips, daar werkt het niet voor. Dit uur ook aandacht voor het overlijden van twee politieke corriveeën. Acteur Huub Stapel staat stil bij de dood van oud-premier Ruud Lubbers... de man die hij speelde in de tv-serie Land van Lubbers. En we gaan het ook hebben over de net overleden Morgan Swangirai... die in Zimbabwe... We jarenlang de grote politieke tegenstreven was van de dictator Robert Mugabe. Dit uur ook meer over de winterspelen. We zijn er vanavond tot 11 uur. En meekijken kan via de webcam op npo radio 1nl Even kijken bij Real Madrid tegen Paris Saint-Germain... in de Champions League en die houtkamp. Scheidstatter Gianluca Rocchi moet het kort houden. Want het is een pittige wedstrijd in de eerste 20 minuten. Uh, tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain Stand nog altijd 0-0. Geen grote kansen gezien. Maar wel een flinke overtreding. En de eerste gele kaart was notenbenen voor een aanvaller. Voor een Braziliaan die heel veel geld verdient. Neymar. Hij heeft verder nog niets laten zien. Wel een gele kaart. En het staat dus nog altijd 0-0. Goed, zometeen meer ook over Liverpool tegen FC Porto. Daar staat het ook nog 0-0. Jarenlang was was er maar één politicus in Zimbabwe die het serieus opnam... tegen president Robert Mugabe, en dat was Morgan Svangirai. Zojuist is bekendgemaakt dat hij is overleden. Contact met correspondent Ellis van Gelder. Goedenavond, Ellis. Goedenavond. Uh, Morgan Svangirai was al een tijdje niet meer politiek actief. Kun je uitleggen waarom hij zo'n belangrijke figuur was in Zimbabwe? Oh ja, hij is de luis in de pels geweest van voormalige president Mugabe. Eigenlijk is hij de enige oppositiele partij... die Mugabe ooit tegenstand heeft uh, kunnen bieden. Um, daarvoor ook uh, regelmatig gearresteerd, uh, mishandeld. En uh, ja, hij kwam bijna zover om, uh, om de verkiezingen te winnen van, uh, van uh, Mugabe. In 2008 won zijn partij de eerste ronde van verkiezingen. Uh, maar toen kwam het niet tot een tweede ronde... omdat toen Mugabe ervoor zorgde... dat heel veel mensen van zijn partij in elkaar werden geslagen... Dus ja, hij was echt de enige ja, die, die, die ooit uh, tegenstand kon bieden. En ja, hij heeft natuurlijk ook nooit gewonnen omdat Mugabe dat spel nooit uh, eerlijk heeft gespeeld in Zimbabwe. Nee, want in 2008 heeft hij zich uh, zelfs uh, teruggetrokken vanwege de intimidatie. Van de ja, he? klopt inderdaad. Ja, ja, toen, uh, toen had hij wel de meerderheid, maar niet genoeg om de eerste ronde te winnen. Dus toen kwam er dus een tweede ronde en toen zijn heel veel oppositieleden vermoord en in elkaar, uh, in elkaar geslagen. En toen heeft Zwangirai zelf nog toevlucht uh, gezocht tot de Nederlandse ambassade in Harare om veilig ja. te zijn. Kan je, kan je desondanks toch uh, zeggen wat de belangrijkste erfenis is van Zwangirai in Zimbabwe? Ja, er was in ieder geval een lichtpuntje ook dat er, dat er nog hoop was op een democratische Zimbabwe. Heel lang onder hem. Tenminste, er was in ieder geval iemand die daar nog uh, tegen streed. Kijk, Zimbabwe is een heel lang een land geweest. Uh, ook voordat hij op het politiek toneel uh, verscheen. Waar echt niemand iets durfde te zeggen. En opeens was daar Tswangirai met die beweging uh, voor democratische verandering. die dus dat wel durfde. En uh, uh, ja, er was dus in ieder geval uh, wat tegenstand. Uh, dus ja, er is ook wel zorgen nu dat, uh, dat hij nu is weggevallen. Ja, het was al wel bekend dat hij aan kanker leed. Zijn er al reacties op het overlijden van de oude oppositieleider? Ja, eh, mensen natuurlijk prijzen hem in eerste instantie... dat hij eh, ja, zo gevochten heeft voor de democratie in, in Zimbabwe. En daar zoveel zelf voor heeft moeten opgeven. Maar mensen maken zich ook al eh, zorgen. Zijn partij, eh, MGC, die was al wel verzwakt. En daar vochten mensen ook al wel om zijn opvolging. Omdat ze dus weten dat, eh, wisten dat hij ziek was. Eh, en de partij had niet meer de steun die het ooit had. Eh, maar de hoop was toch ook wel dat eh, de MGC misschien eh, toch wel weer kiezers kon terugwinnen... Want dit jaar worden weer verkiezingen verwacht in Zimbabwe. Dus ja, nu hij is weggevallen is toch ook wel de angst die je nu direct hoort... Uh, dat ze bang zijn dat die partij misschien uiteen gaat vallen. Ja, hoe dat gaat uh, verlopen, dat, uh, dat houden we in de gaten. Dankjewel, Ellis van Gelder. Ja, gisteren vierde onze verslaggever of Meijer de laatste carnavalsdag mee in Brabant. Op deze Arts woensdag luidde hij geheel volgens de katholieke traditie de 40 dagen durende tijd in. Om de hoek van de Tweede Kamer ging hij samen met CDA-kamerlid Martijn van Helvert naar de mis. Het is uh, als woensdag vandaag en uh, wij gaan het uh, askruisje halen. Als woensdag, dat is de start van de vaste tijd. Uh, daarvoor is natuurlijk, dat vier je de laatste dagen dat het nog geen vaste is. En dat is carnaval. Nou sta jij ook wel een beetje te boek als ja, vervent carnavalsvierder, hè? zeg ik dat goed zo? Ja, ik ben uh, prins carnaval geweest van het mooie stadje Nieuwstad, waar ik uh, getogen ben en bij mijn ouders, samen met mijn ouders woonde. En ik vind het een hartstikke mooi feest. Heb je het goed gevierd dit jaar? Nee, helaas. <laughs> dat is echt heel erg. Uh, nou, door politieke omstandigheden. Uh, werd ik zondagavond al uh, in de politiek getrokken. En ja, ik ben de woordvoerder voor de Buitenlandse Zaken... en uh, was er was toch even een debatje nodig met de minister. Wat ik wel gedaan heb, is op een vrijdagavond... daar heb ik mijn bardienst gedraaid in Café de Kuppenszitter... en dat was uh, wel hartstikke mooi. Dus heb ik wel die carnavalsfeer goed meegekregen. Maar eigenlijk is het dus zo dat het een beetje de schuld van Halbe Zelstra is dat jij maar half carnaval hebt kunnen vieren. Nee, dat zou heel slecht zijn. Ik zou uh, sowieso op maandag al uh, aanwezig zijn... maar ik had niet gedacht dat het zo vroeg was. Het was een zeer korte carnaval voor mij dit jaar. Nee, ook, lo ook los van half. We zijn niet met z'n tweeën. Wie hebben we eigenlijk bij ons? We zijn met nog twee kamerleden van het CDA. Dus René-Peters uit Os en Michel uh, Rog. Na de carnavalstijd. Altijd eventjes op woensdag uh, het askerhuisje. Als markering van de 40 dagen tijd. En uh, even tijd van uh, bezinning. Iets meer soberheid. En uh, nou, dat hou ik zelf. Uh, hou ik me daar in ieder geval in die zin aan. Dat ik dat probeer. Wanneer ik me er niet aan hou. Dan gaat er even wat extra geld uh, naar de vaste actie. Nu staan we aan in de kerk. Slaat alvast een kruisje. Ja, zeker. Bij water, het water. Dus dan maak je jezelf eigenlijk een stukje rij. Wat gaat er nu gebeuren? De dus op heeft zojuist in de preek verteld hoe we die vaste tijd in kunnen gaan. En we lopen nu één voor één naar voren om getekend te worden met het as... Van stof zet g en tot stof zult je weer terugkeren. En dat is dus het welbekende kruisje slaan, hè? Het at kruisje krijgen. Het kruisje slaan kun je elke dag zelf doen met je hand. En we halen nu het askruisje. kruisje. Ik ben geen katholiek, hè, dus ik kan nog eens een keer een foutje maken. Die is geen helik. Maar dat doen katholiek ook elke dag. Oh. En dan wordt er echt letterlijk met als een zwart kruisje op je voorhoofd getekend. Ja. ja, we hebben nu dus ook eigenlijk een soort een beetje lichtgrijs kruisje op ons voorhoofd. Een beetje slordig kruisje moet ik zeggen hebben we gekregen, maar dat maakt niet uit. Het gaat om... Jou, jouw haren zitten er een beetje voor. Oh, mijn haar zitten er een beetje voor, ja. En nu zie ik hem weer. Nu, ja, een beetje slordig, maar dat maakt niet uit. Het gaat om dat teken. Je bent maar mens, je bent stof. En doe even relaxed, doe wat je moet doen. Kijk om naar die ander en wees vooral gewoon jezelf. Martijn, de mis zit erop. Jouw twee collega's vliegen onmiddellijk uit. Is dat omdat ik lastige vragen stel? Of... Nee, we moeten dit snel plannen tussen ons werk. Zij moeten eigenlijk al nu in de Kamer zijn. Dat vasten. Hoe doe jij dat persoonlijk? Want ik geloof, daar zit er wel wat verschil in. Hè? Het is ook niet dat je dat verplicht moet doen. Hè? In je persoonlijke relatie en je persoonlijke geloof en je persoonlijke relatie met God die, God die je daarin hebt, kies jij hoe je zegt hoe ga ik vasten? En laat jij zelf bijvoorbeeld nog iets liggen? Een zakje chips of een stukje vlees? Op woensdag en vrijdag eten we geen vlees. En dat is eigenlijk stiekem ook een beetje cultuur zoals we er vroeger opgevoed zijn. Wat ik zelf ook heel graag drink, is af en toe een glas bier. Een goed bier of een Belgisch biertje of een bijzonder bier, of een goed glas wijn. En daarvan heb ik gezegd, dat ga ik veertien dagen niet doen. En als je vast, ga daar niet zo'n boos gezicht op zetten. Even goed lachen en dan toch gewoon keihard gaan werken. Dat is het vaste. Dat doe je niet voor de rest, maar dat doe je voor ons niet heer. We gaan de kerk uit. We gaan de kerk uit. We gaan haring doen. Ja, haring. Straks de traditie van het haringhappen op Ars -hoedensdag. We kijken even weer bij Champions League voetbal. Real Madrid tegen Paris Saint-Germain en die houdt houtkamp. Neymar brengt de bal naar de rechterkant. Maar Mbappé krijgt hem niet lekker onder controle. Er staat nog altijd 0-0. Dit was een mogelijkheid hoor, voor Paris Saint-Germain. Net zo'n grote mogelijkheid als Ronaldo kreeg een minuutje geleden. Want toen mocht hij een vrije trap nemen. En nu een prachtige paas van Marcelo op Ronaldo. Ronaldo op de keeper. Wat een kans, zegt Alphonse Ariola. Na die geweldige paas van Marcello op Ronaldo. Stuit Ronaldo op de keeper. Hij kreeg een enorme mogelijkheid een minuut of twee geleden. Met een vrije trap net buiten strafschopgebied. En uh, toen schoot hij de bal over het doel van Areola. En uh, nu... Tegen Ariola aan. En dit was wat een paas. Vanaf de linkerkant. Een geweldige crosspaas op uh, Ronaldo. Echt perfect. Randjes strafschopgebied meenemen. Alleen op de keeper af. Maar goed gered door de keeper Ariola. Alphonse Ariola houdt Paris Saint-Germain. Volgens nog op de been. Maar oh, die paas van Marcello. Wat een geweldige paas. Real Madrid. Paris Saint-Germain. Staat nog altijd 0-0. En dan uh, Porto tegen uh, Liverpool. Papijnlijners, dus. Goedenavond. Je zit al de hele tijd uh, giet naar het uh, scherm te kijken. Het moet voor jou een bijzondere avond zijn. Je hebt zowel bij Porto als bij Liverpool gewerkt. Daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Nu bij NEC. Waar ligt je hart? Je moet kiezen. Uh, nee, bij beide clubs. Hè. Ik heb zoveel meegemaakt bij beide clubs. Uh, natuurlijk, het is pas zes weken geleden dat ik de ploeg uh, heb verlaten. Dus ik, je bent uiteindelijk... Uh, uh, ik... Oh. Je zit ondertussen ach, te kijken. En blijf je ach, zeggen ja. dat je hard nergens ligt. Want wat, er gebeurt. wat gebeurt er 2-0 voor? De schot tweede lijn wordt door de keeper en Mo die Mo neemt, is Mo Salah die neemt de bal twee keer aan in de lucht en tikt hem lekker binnen. Het is dus 2-0. He. Ongelooflijk binnen 20 minuten. Porto die, die controleerde als het ware de wedstrijd. Uh, Liverpool die achter in de bal vaak rond maar kon geen opening vinden. En nu twee keer door uh, goed pressie. Ja, je hebt drie, die drie voorste spelers van ons, van Liverpool... Uh, Mo, Roberto, Mo, Roberto en, uh, en Sadio. Als je die in het spel betrokken krijgt... Uh, ja, dan, uh, dan is het bijna niet te controleren. Porto deed het op zich heel erg goed. Alleen uh, nu twee keer, of nu drie keer... door gewoon... Uh, uh, Liverpool kreeg niet de drie spelers aan de bal door positiespel te spelen... maar kreeg de drie spelers nu twee keer aan de bal ja. uh, door gewoon goed pressing te spelen. Ja. Uh, Porto die niet meer de diepte zocht, maar meer combinatiespel speelde. En ja. daardoor, uh... Dat is het voetbaltechnische. Maar, maar ik ja. zei net al heel kort, we gaan zo meteen rustig ja. uitgewerkt met je praten... maar toen je binnenkwam en je keek naar de warming-up... Toen, toen kreeg je je Liverpool-gevoelens, die kwamen alweer boven tafel. Toen wo zei je zelfs, dit is mijn warming-up. Dit is mijn warming-up. Die deed jij altijd. Uh, wat ja. was het ook weer? Z 36 minuten, precies? 38. Ja. 38 minuten, ja. ja. Hoe is het dan om dat te zien? Dat jij dat dan dus niet doet? Ja, dat, nee, ja, dat is oké. Okay. Ik, uh, ik, ik volg het natuurlijk uh, zoveel mogelijk. En je bent natuurlijk continu in contact met de met jongens en met, uh, met de trainer. Alleen, uh, ja, dit is, uh, Porto is ook een hele speciale periode geweest. Hè? Zeven jaar lang in Zuid-Europa. En uh, ja, dat, dat volg je dan natuurlijk minder. Hè? Maar... Heb je vandaag nog contact gehad? Ja ja, ja. ja, ja. Gewoon met, succes met, gewenst. Inhoudelijk. Bij de clubs, ja. Bij de clubs ja. zelfs. <laughs> ja, ja Oké. Okay. Ja. Goed, nou blijf het volgen. Um, uh, Zometeen uh, zo meer. Eerst de Hallenotes. En kiss on my list. Vandaag overleed Ruud Lubbers, die tussen 1982 en 1994 premier was van ons land. Dus aan het leven van de markante staatsman werd een vierdelige tv-serie gewijd... onder de titel Land van Lubbers. Acteur Huub Stapel speelde de hoofdrol. En we hebben hem nu aan de lijn. Goedenavond, Huub. Goedenavond. Ho hoe was het om deze man te spelen? Nou ja, ja, dat was heel bijzonder, omdat het natuurlijk een uh, ongelooflijk groot... ...politicus uh, is geweest. We, we hebben in Nederland nooit de neiging... ...om uh, mensen veel veren op de hoed te steken. En heel erg de neiging om te denken... ...doe maar gewoon een al gek Maar ja. Hij was internationaal gezien natuurlijk ook een... ...een hele grote meneer... ...met het dossierkennis waar je de ik van kreeg. En... Uh, ja, het, het was gewoon een hele grote politicus. Dat mogen we best herkennen. Ja, nou heb je uiteraard eh, toen voor de serie helemaal verdiept om je zoveel mogelijk in zijn huid te kunnen kruipen. Wat, wat viel je op aan, aan de persoon, Ruud Lubbers? Zijn, uh, zijn bedachtzaamheid viel mij heel erg op. Later bleek dat hij er ook heel intuïtief intu intu was. Maar vooral zijn bedachtzaamheid en zijn enorme apparatenkennis en zijn dossierkennis. Die vielen mij heel erg op. En wat bedoel je met de bedachtzaamheid? Waar, waar, waaruit zag je dat? Nou, dat hij dat dat dat toch een grote mate van voorzichtigheid had in zijn opereren. Kijk, als je Mark Rutte uh, uh, uh, hoort praten... dat daar je een kwartje in en dan, dan, dan, dan, dan, dan lult dat zes kwartier in een uur. Ook als het nergens over gaat. En dan lijkt het heel belangrijk en heel, uh, uh, heel, erg, uh, ja, heel erg geïnformeerd en zo... Nou ja, ik, ik zag hem vanmiddag praten, vanochtend al, over over uh, En dan denk ik, ja, dan lul je je toch handig uit. En, en, en Lubbers was, die, die, die lulde zich Ik had, althans achteraf het gevoel, in retrospectief wellicht... De, de, het gevoel dat hij zich nergens uitlulde. Ja. Ja. Maar dat het allemaal geschaagd was door kennis... Heb je, ooit, heb je hem ooit zelf gesproken of een reactie gehad op die serie? Ik heb hem een keer op drie ontmoeten in mijn leven... maar nooit, nooit, al helemaal nooit over de serie. Hmm. Ik ken een van de kinderen en uh, daar, daar had ik contact mee. En dat was hartstikke leuk. En, uh, maar die waren allemaal heel, heel erg beschermend... en heel erg uh, heel erg, um, ja, en, en naar binnen over papa, ja. die ze zeer bewonderen. Ja. Heb je ook een drie dagen baard laten staan? Ja, ook ja. Ja, ja. Want hij moest er, geloof ik twee keer per dag scheren. Ja, ja, ja, ja precies. <laughs> <laughs> wat, da wat dacht jij toen je vandaag het bericht uh, hoorde van zijn overlijden? Ik schrok enorm. Omdat, omdat er toch een aantal mensen in mijn omgeving zijn... die hem heel goed, uh, beter dan ik zelf dacht, uh, gekend bleken te hebben. En ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik schrok toch wel heel erg. Ik wist dat het niet goed met hem ging. Maar uh, zijn dood komt voor mij toch heel erg uh, onverwacht, moet ik zeggen. Ja, als jij nou kijkt naar de loopbaan van Lubbers, wat vind jij daar dan van? Nou, ja, dan denk ik dat het een van de grootste politici van de afgelopen eeuw is geweest. Die zich, ja, door een aantal uh, evenementen in zijn leven wellicht iets te veel heeft laten leiden. Wat bedoel je daarmee? Ik druk, ik, druk, nou ja, ik druk me heel voorzichtig uit, omdat ik vind dat hij uh, herinnerd moet worden als een groot politicus. Maar hij... en niet als iemand die door, en door een, een, een paar uh, voor pas uh, een etiket kreeg opgeplakt wat hij helemaal niet verdiende. Hij moet, hij moet echt herinnerd worden als een heel groot politicus. Een groot politicus. Matataxi. Ja, Huub Stapel, dankjewel. Graag gedaan. Goed, gaan we naar uh, Andy Houtkamp weer. Real Madrid tegen uh, Paris Saint-Germain. Hangt er een sensatie in de lucht? Zekers, want het is doodstil geworden in het stadion. Want 1-0 voor Paris Saint-Germain. En weer zo'n geweldige avond. Maar nu van Paris, van PSG. En Mbappé vanaf de rechterkant met een voorzet. Een subtiel overstapje van Cavani. Vandaag 31 jaar geworden. Het hakje van Neymar. En de middenvelder, 22 jaar Fransman Adrien Rabiot. schoot hem keurig achter keeper Navas. En dus staat Real Madrid in eigen huis achter tegen Paris Saint-Germain met 1-0. En Liverpool nog steeds voor bij Porto met uh, 2-0. Voor Jeroen Otter betekende het goud voor Jorien Temors. zijn derde succes alweer na het zilver van uh, Short Texas uh, jaren van kijk of een uh, Short Trekurensinky knecht. Jeroen Stekkelenburg die uh, praat met Otter na over de rit van Temors. Ja wist jij dat zij dit kon? Nou ik moet zeggen en dat is natuurlijk altijd. Uh, ik, ik had een 1-13, 6-1-13-7 hadden we voorspeld dat dat die nodig zou zijn, maar dat was een beetje op basis van vorig jaar. Ze reed afgelopen week een, uh, een, een 18-0 opening, 27-0. Met het idee van nou, als je dan nog een uh, 1-8, 1-7 rijdt... Ja, dan moet je wel heel dicht, uh, zeker op het podium staan... maar misschien wel goud. En als je dan een uh, 28-5 rijdt, ja, dan weet je eigenlijk wel... ik stond daarboven nog. Dat, uh, dat kan niet misgaan. Want die 1-14, 37 in die trainingswedstrijd... was natuurlijk al heel erg goed. Hè? Maar als je anderhalve maand teruggaat... naar dat, naar dat Olympisch kwalificatieternooi... toen zat ze in zak en as... Er is zoveel gebeurd. Wat, wat hebben jullie met haar gedaan? Nou, ze zat in zak en as. Ze wint de duizend meter natuurlijk ook ruim uh, voor de nummers 2 en 3. Maar niet op dit niveau? Niet op dit niveau, nee. Maar ja, op het moment dat het lichaam niet wil wat wij als coaches en uh, zij als atleet wil... dan is het verdomen moeilijk trainen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je de gewichten niet omhoog kan trekken in de krachttraining bij wijze van spreken... en uh, omdat of de knieën of de heup uh, uh, of de rug het een beetje uh, uh, moeilijk hebben, dan, ja, dan kan je niet zoveel. En we hebben op een gegeven moment nadat OKT OKT gesteld... oké, okay, nou, we kunnen ze door blijven trainen. Dat je al die pijntjes voelt en dat we daar het programma op aanpassen. Maar dan word je 6, 7, 8 op zijn duizend meter. Nou, willen we dat of gaan we gewoon het risico nemen? En we trekken het gewoon door tot wat het zou moeten zijn. En we hebben de intensiteit wat uh, weer opgeschroefd. En uh, ze is eigenlijk een 2, 3 weken later kwam ze weer op het niveau... in de krachttraining van uh, voor die blessures... Maar hier, eer gisteren, ja, een recordje met, met kracht. Het ja, was wel duidelijk, uh, aan de startsnelheid zal het niet meer liggen. Maar dat ze hem zo hard doortrekt, ja, dat is toch ook een paar tienen sneller dan ik had uh, gedacht. Wanneer was het moment dat jij het idee had, die puzzelstukjes vallen toch wel op hele mooie plaatsen? Nou, we waren in Japan uh, met het short track team en uh, ze, nou, ze heeft gewoon die, die periode aangesloten. Het ze... was ook een, heel, een kamp met heel veel lol. Als, als wij af en toe wel op social media wat filmpjes zagen komen, is dat ook belangrijk geweest? Ja, er is voor de rest helemaal geen zak te doen. Hè? Ik bedoel, ik kan alle inwoners op twee handen tellen. Dus uh, echt heel veel afleiding had je niet, dus moet je het zelf maar doen. Um, ja, en binnen zo'n team. Een short track team is toch meer een team waar je dingen samen moet doen. Omdat je gewoon elkaar nodig hebt in de trainingen. En die meiden, ondanks dat ze allerlei verschillende karakters hebben... die vullen elkaar wel op hele leuke manieren aan. Ja, dan kan dat toch resulteren in zoiets als dit. Maar daar zagen we ook al een hele snelle ronde in het short track. Heel compact schaatsen. Toen kwamen we hier, toen zagen we eigenlijk diezelfde... Ja, dat, dat, dat kon ze echt heel mooi overbrengen hier op de lange baan. We reden de duizend de meter hier met twee armen los. Kwam het lichaam wat omhoog nou, en uh, besloten om dat uh, met één arm te doen. En uh, die compacte houding uh, vast te houden, zeker in die laatste 500 meter. Ja, en je ziet dan uh, pak je gewoon een paar tienden in zijn laatste ronde. Wat kan zij in deze vorm op de 1500 meter op de shorttrackbaan? Jij bent uh, als geen ander ervaringsdeskundige. Ja, maar het shorttrack, daar heb je snelheid voor nodig. Daar heb je, uh, dat heb je hier natuurlijk ook. Maar uh, je hebt ook een bepaalde behendigheid nodig. En een bepaalde uitstraling. En een bepaalde durf en tactisch inzicht. Nou, die snelheid heeft ze, de conditie heeft ze. Uh, ze, ze, ze beweegt gewoon wat moeilijker met die hele lijn. Die benen die lopen tot aan de oksels door. Hè? Dus die, die, die bewegen wat moeilijker in zo'n pack met zes man om je heen. Dus uh, ja, uh, is het een, een snelle wedstrijd waar het op snelheid en, tactiek, uh, snelheid en conditie aankomt... dan komt ze heel ver. Wordt het een tactisch spel, dan zal ze het heel moeilijk krijgen. Tot slot, laatste vraag. Voel je nog de behoefte om iets te zeggen... over het belang van deze medaille ten opzichte van een short -track medaille... met een knipoog naar Sochi? <laughs> ja, maar hier hebben we getraind om deze medaille binnen te halen. En nou ja, je weet, in die tijd... Uh, oh, uh, deden jullie het erbij? Deden we het erbij. Maar nee, de laatste vier jaar was heel duidelijk... we willen hier eigenlijk die 1500 rijden en de 1000... Nou ja, die 1500 is helaas niet mogelijk. Maar ik denk in deze vorm had ze een, een, een mooie competitie kunnen geven aan, aan Wusten en andere dames. Snowboarder Niek van der Velde bracht voor de eh, brak voor de spelers zijn bovenarm. Tijdens de warming-up kwam hij hard ten val en uh, kon hij niet meedoen op de Olympische Winterspelen. Na een aantal dagen in het ziekenhuis vertrok hij vandaag weer naar Nederland. Het is super jammer natuurlijk dat ik nou niet meer mee kan doen met alles. Uh, maar ja, ja, je kan er ook niks aan doen, hè? Laten we nog eens teruggaan naar dat moment. Uh, ik denk dat je het al honderd uh, keer hebt afgespeeld in je hoofd. Uh, ja, ja, <laughs> ja, ja. Ik, ik werd gewoon uh, meegenomen door een windvlaag. Ja, ik kon er zelf weinig aan doen. En, ja, ja je, probeert, je probeert het nog wel op een of andere manier te redden of zo, maar ja, het, het ging, ik vloog gewoon zoveel verder dan ik normaal zou doen. Dat ja, ik kon het gewoon niet meer uh, stoppen.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 Kut. Nou, dan hoop je dat uh, niks erg is. Maar ja, ga je naar het ziekenhuis, uh, laat ze een foto maken en dan zie je dat het gebroken is. Dus dan moet uh, ik het wel even zien. Ja. Ja. Snowboarder Nick van der Velde in gesprek met Kees Jonkind. En dan de Champions League, Andy bij Real tegen Paris en Germain penalty voor Real Madrid. En hij staat weer achter de bal. Heeft wat kansen gemist. Maar Ronaldo scoort. En dat is niet zomaar een doelpunt. Het is de gelijkmaker. En dat niet alleen. Het is een honderdste Champions League doelpunt voor Real Madrid. In totaal 115 doelpunten. Maar die honderdste, dat is een record. Dat heeft nog niemand bereikt. De honderdste is de gelijkmaker in de slotminuut zeg maar. Een penalty gegeven omdat Lo Celso Kroos even vasthield in het strafschopgebied. En daar kreeg Lo Celso zo geen gele kaart voor en dat is maar goed ook want anders had hij zijn tweede gekregen in deze wedstrijd en had hij met rood naar de kant moeten gaan. keeper zit er dichtbij hoor, Ariola. dit jaar de Spanjaard keeper, eerste keeper. Uh, omdat uh, hij beter is in de ogen van de trainer dan Trap. En hij kan de bal net niet tegenhouden. En na die 1-0 achterstand opgelopen door die fraaie goal van Rabiot... is het dus gelijk geworden in de laatste minuut voor rust. We krijgen er een minuutje bij vanwege, nou misschien wel twee minuten... vanwege de blessure die we hebben gezien bij Marcelo... die nu weer aan de bal is, waar het dus goed mee gaat. Maar Real Madrid schrok enorm hoor, van die goal van Rabiot. Nu probeert Paris saint er weer uit te komen. Met die uh, Mbappé, die probeert Cavani te bereiken, lukt net... Het niet. En dan kan uh, Real weer in de aanval gaan. Goeie, nou niet heel goed maar wel een hele spannende, leuke wedstrijd om naar te kijken. Met Ronaldo opening naar de linkerkant. Daar nou is Isco daar uitgeweken. En Isco heeft hem gekregen. Heeft ook al geel gekregen in deze wedstrijd. Slechte voorzet. Wordt opgevangen door Lo Celso. En dan uh, bij Mbappé ingeleverd. Terug naar Lo Celso. En dan uh, probeert Paris Saint-Germain de strijd een beetje te acclimatiseren. Nou, dat hoeft niet eens. Want ze gaan gewoon verder in de aanval. En uh, in de slotseconde van de eerste helft is het balbezit voor Cavani. Cavani heeft gepaast. Gaat de bal naar de linkerkant. Moet de voorzet komen. En kan Neymar erbij? Nee, die kan er niet bij. De voorzet is van Bert Schietje. En dan kan Real Madrid nog één keer in de aanval gaan. Benzema. Hij had een prachtig schot op doel een paar minuten geleden. Maar een prachtige redding ook van Ariola. Voorkwam toen al een doelpunt van Real Madrid. De bal gaat nog een keer over de achterlijn. Via een speler van Real. Dus krijgen we in de allerlaatste seconde van de eerste helft nog een. Hoekschop waar Neymar zich voor gaat melden aan de linkerkant van het veld, rechterbeen. Het publiek is weer wakker geworden na die schrik bij die ene achterstand. Nu 1-1. Daar komt de hoekschop, de laatste actie van de eerste helft. Daar bal bij de eerste paal wordt gekopt door Real en weggekopt. En dan is het balbezit voor Real Madrid en fluit scheidsrechter Rocky. Dus nu voor de rust. Het is 1-1 bij rust bij Real Madrid Paris Saint-Germain. NPO, Radio 1. Twee minuten over half tien, het NOS-journaal Lot Lewin. Op een middelbare school in Florida is een schietpartij aan de gang. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de aanleiding... of het aantal gewonden. Amerikaanse media melden dat er twintig slachtoffers zouden zijn. De Zimbabwaanse oppositieleider Tswangirai... is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn partij, de MDC. De oud-vakbondsleider lag sinds begin februari... in kritieke toestand in een ziekenhuis. Hij leed aan darmkanker. Bij hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zijn vorig jaar wereldwijd 24 gevallen van misbruik of ander seksueel wangedrag geweest. Zeven meldingen kwamen binnen bij de Nederlandse tak, vijf mensen zijn ontslagen. Ook Groot-Brittannië, Duitsland en Canada vallen onder de Nederlandse afdeling. En verschillende politici noemen de overleden oud-premier Lubbers een groot staatsman. Ook het Koninklijke Huis gedenkt zijn inzet en noemt hem een moedig en invoelend mens. Ruud Lubbers overleed vandaag op 78-jarige leeftijd. Volgende week dinsdag is de uitvaart in Rotterdam. Langs de lijn en opstreken. Ja, zo gaan we praten met uh, Pepijn Leiders. Niet alleen over Porto tegen Liverpool, maar ook over beide clubs... en over zijn gang richting uh, NEC, waar hij nu trainer is. Eerst even naar ons dagelijkse portie Frank Heijnen. Ja, want door de jaren heen zijn er op de Olympische Spelen... heel veel mooie verhalen geschreven. En dat zijn verhalen die schrijver en journalist Frank Heijnen voor ons vertelt. Vandaag ging het in Pyeongchang vooral over snowboarder Sean White. Hij werd olympisch kampioen op de halfpipe, net als in 2006 en 2010. In 2010 zag het er lang naar uit dat White tijdens de Spelen een landgenoot als grootste tegenstander zou hebben, namelijk Kevin Pierce. De Olympische Heinen. Twee jongens bereiden zich voor op de winterspelen van 2010. De een heeft half lang vlammend rood haar. Een natuurtalent. Prof sinds zijn dertiende. Zoveel aanleg, zoveel zelfvertrouwen. Het soort jongen waar je een hekel aan hebt zonder dat hij iets heeft misdaan. Zijn naam is Sean White. Vier jaar eerder is hij de eerste Olympisch snowboardkampioen geworden. De ander is Kevin Pierce. Kevin en Sean, ze mogen elkaar niet zo. Zoals te zien is in de prachtdocumentaire Crash Reel. Are you guys Jullie you guys zijn vrienden. Let's not, let's not talk about that part. Right. That side of things. We don't need him in the show. Talk <laughs> it. No, we don't. I don't want to talk shit. <laughs> Sean is de solist, de monnik. Kevin omringt zich met zijn beste vrienden. Zoals het snowboarden ooit is bedoeld. Samenleven, samen lachen, samen muziek maken en samen trucs verzinnen. Hippies in de halfback. Ze vormen een front dat ze friends noemen. Friends zonder I. Want there's no I in friends. Een front tegen Sean White, al zegt niemand dat hart. And that was the really big difference between him and Sean. Kevin is like a friend, and Sean's this machine athlete who has one goal only and that is to win. Kevin is de spits van de Friends. De jongen beweert altijd sneller, harder, gevaarlijker moed, van kinds af aan. Hij zal het tegen White moeten opnemen. Hij is degene die White zal moeten verslaan, die goud zal moeten winnen in Vancouver. Het wordt Oudjaarsdag 2009, trainen. De Spelen zijn nog 49 dagen weg. Vallen hoort bij de sport. Het lijf van een snowboarder is een rol rolbeschuit, helemaal onderin een zware boodschappentas. Vallen is de afspraak. En opstaan, opstaan ook. Op beelden van die ene val zie je op de een of andere manier meteen dat het mis is. I happen to look up and I'm just like, Oh my god, that was so bad. Kevin klapt met zijn gezicht op de bevroren sneeuw en blijft roerloos liggen als een pop die bij een crashtest uit een auto wordt geslingerd. He was just out. You know, he was blood coming out of his mouth, his nose. Kevin is just like shaking, like when you pull a fish out of water. So we all just started talking to him. Stay with us, Kevin. We're here, we're here. It's gonna be all right. En terwijl Sean White in Vancouver zijn tweede goud binnentikt... probeert Kevin Pierce opnieuw te leren praten. De klap op zijn hoofd heeft alles daarbinnen overhoop gehaald. Zijn ogen zijn leeg. Uit zijn mond stroomt een nauwelijks verstaanbaar gemompel. En langzaam, zo vreselijk langzaam gaat het vooruit. Stapje voor stapje, woord voor woord. Hij is veranderd, een andere jongen. Het is alsof de puzzel Kevin Pearce helemaal opnieuw is gelegd... en dat iemand één stukje heeft vervangen. Wat hetzelfde blijft, de drang om altijd maar sneller, scherper, gevaarlijker. Hij wil de halfpipe weer in, hoe dan ook. De dokters zeggen, doe het niet. Elke val kan nu je laatste zijn. Zijn vader zegt nee, zijn moeder zegt nee... en zijn broer Dave, een jongen met Down-syndroom... doet alles om hem op andere gedachten te krijgen. Ik wil niet doen. Ik dat one. En de is dat I don't want you En dat I don't want to be Is that what you want? Maar er is niet zoiets als een keuze. Het valt niet te beredeneren. Je kunt wel weten dat het snowboarden bijna je einde werd en dat het opnieuw de halfpipe ingaan een kolossaal risico is, maar het voelt niet zo. Sport is een enorme magneet. En Kevin Pierce een willoze paperclip. I mean, it's unexplainable to, to say the, the amount this snowboarding does for me and the amount I love it. Twee jaar na zijn val doet hij mee aan een wedstrijd zonder zijn familie in te lichten. And all I could think about was getting back in the halfpipe. Het wordt geen succes. De Kevin van 2011 is een ander dan de Kevin die goud ging winnen in Vancouver. Deze spelen gaat Sean White op voor zijn derde Olympisch goud. Kevin Piers zit thuis in Vermandt. Hij heeft belangrijker dingen aan zijn hoofd. Trying to heal this brain has been the toughest, most difficult challenge that I have ever been put in front of. And this day, over seven years later, do I spend every single day working on healing these issues that I deal with, this double vision, because I will fix it. Ja, mooie bijdrage van uh, Frank Heinen. Pepijn Leijnen is in de studio. Nou, Pepijn, we hebben nu even wat meer tijd voor je. Ja. Net uh, ging het eigenlijk alleen maar uh, uh, over, over de wedstrijd... die je mee hebt zitten kijken tussen uh, Porto en, en Liverpool. Eerst even over dat duel, want je, je, hebt, je hart ligt bij beide, uh, bij beide clubs. Hè? Terwijl we het uh, publiek uh, nog de herhalingen horen, horen toe, toejuichen. Um, kan, je, kan je echt zeggen dat je hart echt bij allebei ligt? Want wat, hoe belangrijk was Porto bijvoorbeeld in jouw, uh, in jouw opleiding? Nou ja... Um, Porto uh, is... Ging je heen na PSV, hè? Ja het, is, ja, het is een cultuur van winnen. Het is een cultuur die je uitdaagt. Um, uh, technisch en tactisch goed bij Porto is niet goed genoeg. Het gaat vooral om persoonlijkheid ook. Um, um, Ik zag ook een uitspraak. Dat we loved... The, we we houden yeah, van degene die haten te verliezen. Mm -hmm. yeah. uh, dat, uh, in in, uh, in Portugees noemen ze dat Mystica. Dat uh, is geen letterlijke vertaling. Uh, maar de club en de stad zijn ontzettend verbonden. Kijk, het is normaal dat in elke club mensen echt heel graag willen winnen. Mm -hmm. Alleen bij Porto was het geval tot de fisio, <laughs> de dokter, de materiaalman. Uh, alle mensen, in, dat was die verbondenheid met de club, en dat bedoel ik bij Mystica... dat is een bepaalde... Ja, hoe mensen verbonden waren in de club en met de stad, etc. Dat, was on, dat was ongekend. Maar dat betekent dat de druk om te winnen en te presteren ook waarschijnlijk enorm is als je daar werkt. En toen heb je toch best wel lang volgehouden. Ja, onze jaren waren gelukkig goede jaren. Zeven jaar, uh, en we waren vijf keer kampioen, uh, Europa League, uh, gewonnen in Dublin... en uh, uh, veel bekers natuurlijk, want je hebt natuurlijk ook twee bekers daar... en uh, supercups, dus... Uh, we hebben een goede jaren ook met de opleiding gekend. Dat ging echt steeds beter ook. Maar het is eigenlijk wel bijzonder dat je er zo lang zit. Als er zoveel druk is. Want ja. ik begrijp dat als je als jeugdtrainer ook. Ja. Er was een interview met jou in Football International. Waarin je zei van ja, als je als jeugdtrainer gewoon een paar keer achter elkaar verloor. vlog je er gewoon uit. Ja, om tot, om tot de club. Uh, je, je, representeert, je representeert de club. En het is een multi-club. Dus je hebt handbal, basketbal en de voetbal natuurlijk. Alleen je representeert de club op alle niveaus. Dus een onder 15, je praat dan niet van een opleiding. Een onder 15 elftal is een elftal van Porto. Wat net zo belangrijk is als het eerste elftal. Ja. Zo uh, gaan de mensen ook met zo'n elfde om. Die kregen precies dezelfde voorwaarden... en is precies dezelfde aantal mensen ter beschikking om, uh, om te presteren. Het is een abnormaal... Ja, het is inderdaad een, een wonder tot zeven jaar lang. Uh, oh ja. Maar het zegt ook iets... Uh, als je eenmaal deel uitmaakt van die familie van de Porto-familia, ja, dan kom je er ook niet meer snel uit. Dat is ook uh, heel hecht dan. Omdat ze hebben moeten vechten tegen heel veel dingen. Hè. Dus, uh, en daardoor zijn ze heel sterk geworden. Ja, want ik hoorde je kort voor de uitzending nog uh, in het Portugees... Uh, je hoeft niet te zeggen met wie je belde... maar dat heeft ongetwijfeld een relatie met, uh, met Porto, of niet? Ja, nou, in die zin... Kijk, ik heb uh, mijn assistent, uh, die werkt nu in China... en uh, ja, daar bel ik wel elke dag, denk ik... Uh, een uurtje, anderhalf uur mee. Omdat hij mij kent als geen ander. En uh, hij, uh, hij kijkt naar de, uh, de periodisering. Dus het fysieke uh, wat ik doe bij NEC. Dus hij controleert dat. Hij geeft tips. En hij helpt me daar nog steeds. Uh. Dat is die man bij Porto die de periodisering eigenlijk heeft ingevoerd ja. in het voetbal, toch? Niet? Ja, ja dat is Vito-Fraat natuurlijk. tactisch periodisering. Dat is een hele trainingsmethodologie. Maar een van zijn... Uh, die, uh, volgelingen. Ja, volgelingen ja. die ja. zitten in, uh, uh, Dat was mijn assistent en uh, die, uh, die zorgde voor. Dus ja, dat, daar hebben we elke dag contact. Hij kijkt alle wedstrijden, ziet alle trainingen. Uh, je ja. nou, je PSV, je Porto en dan ga je naar Liverpool. Ja. Is dat een, was dat een enorme cultuurclash of viel het wel mee? Nou, ja, Engelse cultuur, dat dus de voetbalhoofdstad. He, van, uh, van De wereld Zeker uh, zeker type club als Liverpool, natuurlijk, met een historie en met een traditie die, uh, die ongekend is. Dus ik, ik ben nog steeds trots dat ik voor die club heb mogen werken. En die club die, uh, die zet een stempel op uh, waar je ook heen gaat, ik vind de meen ik serieus, maar ook het Porto, maar Liverpool. Uh, waar je ook heen gaat... zul je altijd die club moeten representeren. Omdat er een bepaalde eerlijkheid bij hoort. Een bepaalde respect naar anderen toe. En ja, dat probeer ik zo goed mogelijk... ook als je weg bent, uh, gewoon te doen. En dat is, dat is een... Dat is een uh, instituut binnen het voetbal. En ja. naar mijn mening. Ja. Het is mooi om te zien hoe jij kijkt naar de wedstrijd. Uh, uh, net zei je al even uh, toen het over Liverpool ging. Ons. Dat zit, dat zit nog ontzettend in je bloed volgens ja, mij. Het, het tweede, is nog zo kort geleden. Ja, dat weet je dat niet bent Want ik ben de trainer van NEC. En ik ben, uh, ik ben misschien nog wel trotser op onze jongens daar. Op dit moment hoe we omgegaan zijn met de laatste week. En hoe, uh, hoe we onze rug recht hebben gehouden. En vertrouwen hebben gehouden. En, en, en de motivatie en de training. En dus alleen jij je voetbal. Uh, ja, je voelt je verbonden, vooral dan met Jurgen dus Je natuurlijk. bent anderhalve maand weg. Ja, ja, je voelt dus je raar, voelt, ja, je voelt je verbonden met het project daar. En, uh, je kiest uiteindelijk uh, je kiest voor jezelf. Je, je verlaat een land en een, en een club en een, en, een, en een trainer die gewoon heel veel voor jou betekend hebben. Ja, want je, was, je werkte heel nauw samen hè, met Jurgen Klopp. Ja, ik was zijn veldtrainer, dus ik was zijn stem op het veld. Hoe was die samenwerking? Ja... Uh, ja, dat, ja, uh, ja was, ik, uh, hij, uh, hij gaf me verantwoordelijkheid hè, over een uh, bepaalde een job die niet uh, makkelijk is. En niet, uh, maar wel heel veel gaf aan mij ook uh, voor mijn ontwikkeling. Hè. Dus ik kreeg de verantwoordelijkheid om de trainingen te leiden. De verantwoordelijkheid om, uh, om, uh, om zijn ideeën en zijn uh, visie te implementeren op de spelersgroep. om ik gewoon heel goed met de, uh, met de groep kon en met de... En, ja, ik had al heel snel in de gaten wat hij graag wilde. Dus ik kon goed helpen. En, uh, ja, dat, de, die band wordt natuurlijk steeds sterker, Ook omdat je gewoon uh, moeilijke periodes doormaakt. Ook bij Liverpool hebben we finales verloren. Hè. De Europa League finale hebben we verloren. Ja. League Cup. En op het, moment, dat is serieus, op het moment dat je verliest, dan leer je mensen kennen. En dan, word je wel heel, dan krijg je wel een hele goede band met de mensen die op die moment achter je staan. Hè. En ik heb uh, altijd geprobeerd om Jurgen zoveel mogelijk te steunen, te helpen... en dingen juist weg te houden ook voor hem. En uh, ja, die band wordt alleen sterker. En dat is meer dan uh, puur... Uh, ja. Ja, ik ben ja, trots op met hem samen, natuurlijk. Maar ik vind ook... Uh, ja. Ja, maar het is inmiddels misschien wel zover... dat hij ook trots is dat hij met jou heeft mogen samenwerken. Ja, is wel, ja. Zo is het natuurlijk ook nog een ja. keer. Hij heeft, om even aan te geven uh, hoe jullie band is... heeft hij aangegeven dat hij op het moment dat jij naar NRC ging... Mm -hmm. dat hij vanaf dat moment een enorme NRC-supporter uh, was. Ja. En dat hij nog wel een keer zou komen kijken in Nijmegen. Is die ja. afspraak, staat die afspraak nog steeds? En uh, gaat dat ook gebeuren? Of, uh? Nou, in ieder geval... We hebben, ja, Jurgen... Ja, je ja, trainen met zoveel energie en zoveel spirit. En je ziet ook vandaag, als je ziet de voorste drie. Kijk, één, het gaat, als je tegenstanders zo afjagen... en zo'n intensiteit, ja, dan moet je elf spelers precies op dezelfde manier denken. En met heel veel lef en durf. Ze zeggen, als je hebt twee typen trainers in de wereld. Degene met lef en degene zonder lef. En that's it. Niet systeem of niet principes of wat dan ook. Gewoon met lef en zonder lef. En als je uit bij Porto zo'n eerste helft op de mat legt... En ja. weer de room met drie spelers die natuurlijk ja. uh, het team voorop zetten. Want dat vind ik ja. zo knap. Hè? Met Sadio, met Moe, met Roberto Firmino drie. En F Philippe Coutinho daarvoor. Om die jongens... Uh, uh, ja... Uh, een levende hel te maken voor die laatste vier. En met één middenveld erbij voor de laatste vier van Porto. Ja, dat is knap hoor, als je dat uitdoet doet. Ja. In de ja. Champions League. In de... Je, begon, je kwam bij NEC, toen begon je hartstikke goed. Uit mijn hoofd: Go Eagles thuis. werd werden werkelijk van de mat af geveegd. Ja. Wat was 5-1, geloof ja. ik, of zoiets. Ja. Um, vervolgens ging het even minder. Ja, heb je daar voor jezelf. Wil je misschien te veel van die jongens? En de, de, was de communicatie nog niet helemaal? Of uh, kon, kon je het nog niet goed overbrengen? Heb je al een beetje een analyse gemaakt? Je analyseert alles ongeveer. Ja, je bent, je... Maar heb je een analyse kunnen maken al voor jezelf waar, waar het uh, ja, op dat punt even misging? Tuurlijk, je weet precies waar je heen wil. En je weet ook. Uh... Hoe, de, hoe, uh, hoe die stappen gezet moeten worden. Alleen je probeert op hetzelfde moment als je een nieuwe spelersgroep krijgt. Natuurlijk uh, om ook zekerheid te creëren. En de onzekerheid weg te nemen. En dat is een continu spel. Mm -hmm. um, ik moet zeggen, kijk, we konden echt goed naar Go Ahead toewerken. We hadden een week in Spanje, Marbella. Uh, en daarna hadden we nog een week uh, uh, trainingsweek. Er was geen twijfel. Iedereen wist precies wat we gingen doen. En hoe we dat gingen doen. En mm -hmm. hoe we Go Ahead zouden... Uh, collectief zouden afjagen. Precies. En, dat, en dat ging, ja, dat was oké. Okay. Uh, maar waarom ging het dan daarna oh, even, ja, even minder? Dat, ja, kijk, je moet een bepaalde energielevels hebben. En je moet een bepaalde uh, um, uh, tempo in je ploeg hebben. Omdat, uh, omdat uh, maar, en dat is één. Iedereen denkt dat de pressing vooral uh, lopen, lopen, lopen is. Maar dat is niet, uh, dat is, uh, niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is de timing, is het positioneren, is het samenwerken. Is het hoe je aanloopt, hoe, hoe, hoe, hoe, in welke... Uh, dat jij bepaalt waar de tegenstander gaat spelen. En als één of twee uh, spelers... of uh, een bepaalde linie daar niet... Uh, als, als, uh, als het ruimte te groot... Ja, dan, dan, dan word je ja. zelfs in de Jupiler League... Uh, heb je gewoon problemen. En dat is het mooie van de Jupiler League. Iedereen kan problemen geven tegen iedereen. Ja. Hè? En dat... Uh, uh, kijk... Uh, heel simpel. Nu hebben we de groep weer compleet. Het aantal jongens die uh, kleur geven aan, het, aan, aan onze vanier, manier van spelen, die, uh, die zijn erbij. En we hebben de groep fit. En uh, ja, we zijn denk ik nog niet in een betere shape geweest als, uh, als, ja. als nu. No excuses. En Nooit geen excuses. Nee. geen excuses meer. Ja. Um, goed, je hebt ongetwijfeld ook de situatie uh, gevolgd... Uh, wat er allemaal in, uh, in Limburg gaande is rond, uh, uh, rond Fortuna Sittard. Ja, van sportief gezien schijnt dan misschien de zon bij Fortuna Sittard... maar toch is er van alles en nog wat aan de hand. De club heeft de trainer Sunday Olysee ontslagen. Sander Kleikers volgt uh, Fortuna, Fortuna voor de regionale omroep L1. Sander, goedenavond... Goedenavond. Ja, Fortuna staat derde. Het gaat voor de wind. En toch wordt de trainer eruit gegooid. Wat is er aan de hand? Ja, eh, dat heeft inderdaad niks met de sportieve eh, prestaties van Fortuna te maken. Want zoals je zegt, het terecht gaat heel erg goed. Al moeten we ook wel zeggen, de laatste vier wedstrijden op rij... allemaal verloren. Dus eh, er is wel iets eh, aan de hand... Maar het botert eigenlijk al een hele tijd niet zo heel erg goed... tussen uh, de trainer Sunday Olysee uh, en mensen binnen de club. Uh, voor, hoofdzakelijk dan de voorzitter Isi Tangun. En dat heeft eigenlijk de afgelopen uh, dagen tot een uh, maximale uh, clash geleid. En dus het einde van de, de carrière van Olysee, Olysee bij Fortuna. Ja. Het is een bijzonder verhaal. Hij, hij heeft ook gereageerd inmiddels uh, in ja. een Duitse krant en in VI... Kieselhart, om het maar even zo te zeggen. Orice die ja. zegt, um, ik wil niet de gevangenis in. Alles bij Fortuna is illegaal. Hij zegt ook dat hij al bij de politie is geweest. Uh, dit, uh, komt dit voor jou ook uit de lucht vallen? Of heb je wel enig idee waar het over gaat? Of, of is, het in, uh, is het een soort van natrappen wat hij doet? Ja, weet je, dit is heel moeilijk. Dit, dit komt in ieder geval voor ons volledig uit de lucht vallen... Um... Uh, en kijk, dit is zo'n harde uh, beschuldiging die hij feitelijk doet. Ja, dat verdient op zijn minst een hard bewijs. Uh, je kunt niet zomaar gaan zeggen dat er bij Fortuna uh, zaken niet in de haak zijn... en dat je dan vervolgens bij die club blijft zitten totdat je eruit wordt uh, geknikkerd. Uh, als je dan echt vindt dat er iets mis is... dan zou je daar eerder al aan de bel hebben getrokken en wellicht gezegd hebben... Ik stap zelf op en ik ga naar de politie. En nu komt dat uh, over als, ja, uh, ik word eruit gegooid... en nu ga ik daar alsnog even in de media daar een verhaal over brengen. Ja, plus, uh, plus dat jij als, als ja. Fortuna-volger zegt... Eh, eh, dit komt bij mij als de bij heldere hemel binnen. Uh, ja, uh, eigenlijk wel. Kijk, uh, wat Olysee, uh, misschien wel, althans dat zeggen mensen... weer rond Olysee beweert, is dat er bij Fortuna zaken niet in de haak zouden zijn... Uh, ...mede ingegeven door de Turkse eigenaar van de club. Nou ja, ik hoor ook juist verhalen van mensen die de Turkse eigenaar heel goed kennen... ...en, en die ik toch achter als betrouwbare bronnen... ...die zeggen, nou ja, het verhaal is juist echt 180 graden anders. Uh, uh, Gun, de eigenaar, is een integer iemand die uh, de club uh, stap voor stap uh, omhoog probeert te brengen... En die eigenlijk nu ingrijpt omdat Olysee zich uh, binnen de club eigenlijk niet behoorlijk heeft gedragen. Eigenlijk al maandenlang. En, uh, en Olysee op, de, op zijn beurt nu uh, ja, zijn hard probeert te redden door juist de club weer de schuld te geven. Dus het is een beetje moddergooien over en weer. Ja, ja. Nou goed, uh, we gaan het zien. Voorlopig viel het ook sportief tegen. Uh, vier keer verloren geloof ik achter elkaar hè? Ja. Ja, ja. Uh, nee, nee, nee, niet zo best. Daarnaast. Ze hebben nu een, nee. een Portugees trainer die het niet voorlopig gaat uh, waarnemen. Dat is het hoofd uh, opleidingszaken. En die mag vanaf morgen wat orde in de chaos gaan scheppen. Fortuna heeft overigens aangegeven dat ze uh, wel deze week nog met commentaar gaan komen. Uh, nou. Vanavond niet meer, maar wel deze week nog. Dus we gaan afwachten wat zij van hun kant dan te melden hebben. Hoe dan ook, het is alles behalve chic wat er op dit moment gebeurt daar. ja nou Wat Pepijn Leijnes betreft mag het lekker onrustig blijven. Wim. Ja, ja, dat zal zeker. Goed ja. voor NEC. Goed. Dankjewel. Dan tennis. Robin Hazen heeft probleemloze tweede ronde van het ABN AMRO toernooi gehaald. De Hagenaar gaf in Ahoy zijn landgenoot Timo de Bakker geen schijn van kans. Hij won in 6-2, 6-2. Twee Nederlanders tegen elkaar op een internationaal toernooi. En dat ook nog eens in Nederland. Dat is best raar, vertelt Robin Hazen tegen Mark Brassen. Kijk, het is niet zo raar, omdat het, misschien hier in Ahoy. Het is gewoon altijd raar. Het is bij toernooien, ja, je hoopt elkaar... Als je tegenkomt, ja, bij wijze van spreken pas nou, als er een finale in staat. Hè, dus een kwartfinale, halffinale, finale. Uh, maar ja, het gebeurt. En dat het dit keer zo extreem is dat in de eerste ronde tegen Nederlanders... in de tweede ronde de dubbel Nederlands... in een single en in een single tweede ronde... ja, dat, dat, dat gebeurt denk ik niet heel vaak. Uh, maar ja, het, het is zo. Ja, over de single komen we zo meteen nog die tweede ronde zo nog te spreken. Eerst in je partij tegen Timo. Als je aan scorebord journalistiek <kijkt> doet... dan denk je, nou, 55 minuten, twee x 6 2 Dat ging makkelijk. Klopt dat? Ja, het ging ook makkelijk. Um, Makkelijker dan je verwacht had? Ja, zeker. Nou ja, ik, ik, ik ga sowieso niet met verwachtingen in de partij. Ik denk dat dat een, uh, ja, de grootste boosdoener is om juist slecht te spelen. Um, dus je moet eigenlijk gefocust zijn wat bijvoorbeeld Nadal zo goed kan. Die speelt echt punt voor punt elke keer weer. Nou, zo extreem goed hoe hij dat doet. Ja, daar heb ik alleen bewondering voor. Dat, dat kan ik niet. Hoe is het met de fysiek hier? Hoe voel je? Je, je? je was net wat aan het hoesten. Ja, nou ja, fysiek voel ik me op zich goed. Uh, alleen... Uh, ja, ik ben wat vermoeid. Ik ben inderdaad ziek geworden uh, voor de finale van, uh, van Sofia in de dubbel. Uh, ja, gewoon een griep uh, gekregen en uh, uh, ja, ik heb niet echt al gemeten of ik koorts heb, maar er zal vast en zeker wat verhoging geweest zijn de afgelopen dagen. Uh, nou ja, je hoort aan mijn stem, hè? ik uh, de, uh, wat nasaal en uh, uh, er zitten ja, wat bacteriën in het lichaam. Uh, maar ja, het is, uh, het is zoals het is. En, uh, gisteravond wist ik echt niet of ik zou gaan singelen. Uh, nou, dan word ik vandaag wakker, niet ingespeeld. Dus echt de energie bewaard voor de, voor de partijen. En dat ging goed. Ja, dan komen we bij die tweede ronde partij. Uh, tel een Grieks voor, inderdaad je zei het al. Weer een Nederlander. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ja, weer een aparte wedstrijd. We kennen elkaar ook weer goed. We hebben ook al nu een paar keer tegen elkaar gespeeld. We hebben onlangs nog in de Davis Cup uh, vaak tegen elkaar gespeeld en getraind. Ja, dus ook dat zal een aparte wedstrijd zijn en een bepaalde lading hebben. Nou, en als ik dat kan doen wat ik vandaag heb gedaan, punt voor punt... en gewoon bij mezelf blijven en mijn eigen spel kan spelen, ja, dan... Uh, dan kan ik in ieder geval uh, ja, niet meer dan dat doen. En, en dan doe ik het goed. Ja, en als je dan uiteindelijk je meerdere moet erkennen... dan, uh, dan heeft hij ook een hele goede wedstrijd gespeeld. En uh, moet ik dat gewoon accepteren. Wij journalisten kijken altijd graag ver vooruit. Hè? Dat weet je. Jullie, jullie tennissers doen dat uh, liever niet. Altijd ronde bij ronde. Maar goed, toch. Er wacht een kwartfinale eventueel, dan moet alles goed vallen, tegen Federer. Dat zou een historische wedstrijd kunnen worden. Hoe graag wil jij daar deel van uitmaken? Ja, nou, dat betekent uh, dat er nog drie partijen moeten gewonnen worden... om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Dus inderdaad, het is uh, heel voorbarig. En, uh, en ik kijk daar ook inderdaad niet naar. Ik kijk echt naar de volgende wedstrijd. Uh, ja, het is duidelijk dat als je natuurlijk in eigen land tegen... Een van de beste en misschien wel dus de beste ter wereld uh, speelt. Dat dat altijd gaaf is. En zeker in een kwartfinale, of weer een halve of een finale. Um, maar ja, uh, er moet nog uh, voor hem twee wedstrijden worden gespeeld en voor mij één. En uh, als ik die uh, zou winnen met de uh, staat hoe, het toch, hoe, het, hoe ik er nu voor sta, dan zou dat al een hele prestatie op zich zijn. Ja, maakt het het dan nog mooier dat het zo'n historische wedstrijd kan zijn? Dat hij die nummer één positie kan pakken. Dat de ogen van de internationale tenniswereld zeg maar, allemaal op die partij dan gericht zijn? Um, ja, voor andere mensen, niet voor mij. Ja, dat was Robin Haas. Kort voor tiener nog even naar Andy Houtkamp. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Nog altijd 1-1, maar wel een grote kans weer voor Paris Saint-Germain gezien. Voor Mbappé. Maar nu stuitte hij op de keeper van Madrid. Navas. 1-1 na een minuutje of zeven in de tweede helft. Goed, glimlach op het gezicht van uh, Pepijn. Want Lim, Liverpool heeft uh, opnieuw gescoord. Staat inmiddels uh, 0-3. We zien straks hoe deze wedstrijd aflopen. En we bellen on onder andere nog met Stef Clement over Chris Froome. En uh, Sean Weiss, daar gaan we het ook nog even over hebben. Graag tot zo, na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 Dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient die boven elke twijfel verheven is. Luister naar NBO Radio 1 voor het nieuws van alle kanten.